We zullen samen danken. Barmhartige Vader, wij danken U dat het U belieft uit het verloren menselijk geslacht door de dienst van mensen, uw gemeente te vergaderen tot het eeuwige leven. Wij danken U dat U de kerk hier ter plaatse genadig een getrouwe dienaar geschonken hebt. En wij bidden u, wil hem door uw geest hoe langer hoe meer bekwamer maken door de dienst waartoe u hem bestemd en geroepen hebt. Wilt u zijn verstand verlichten om de heilige schrift te verstaan? Leg hem de woorden in de mond om vrijmoedig de verborgenheden van het evangelie uit te leggen en te verkondigen. Geef hem wijsheid en moed om de gemeente waarover hij gesteld is op de juiste wijze te leiden en de, in de christelijke vrede bijeen te houden, opdat uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede levenswandel zal groeien in het getal en goede werken. Verleen hem moed in alle voorkomende moeilijkheden, die hem in zijn dienst zal ontmoeten, opdat hij gesterkt door de troost van uw geest tot het einde standvastig zal blijven, en samen met alle getrouwe dienstknechten in vreugde van zijn heren zal worden ontvangen. Wil ook aan deze gemeente uw genade schenken, opdat ze zich behoorlijk tegenover hun herden gedragen, hem als door u gezonden erkennen, met alle eerbied zijn leer aannemen en zich aan zijn vermaning onderwerpen. Geef dat zij zo door zijn woord in Christus gelovend het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Verhoor ons, O Vader, door uw geliefde Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want Uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 36, vers 3a en 2b. Ik noem u Psalm 36. Vers 3a, bij u heer is de levensbron en het tweede van vers 2, hoe groot is uw goedgunstigheid. Ik noem u 3a en 2b van psalm 36 tot slot.